Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Na een kort staakt het vuren in de nacht wordt er weer gevochten in Soudaan. Gisteren kwam de RSF-militie met het staakt het vuren vanwege het suikerfeest. Maar dat bestand werd al snel geschonden in de hoofdstad Khartoum. Vannacht was het relatief rustig en vanochtend klonken op meerdere plaatsen weer schoten en vielen er bommen. Het is onbekend wie van de twee strijdende partijen achter de aanvallen zit. Een maand na de provinciale statenverkiezingen is in bijna alle provincies duidelijk welke partijen gaan onderhandelen over een coalitie. De grote winnaar BBB zit overal aan de onderhandelingstafel en doet zaken met zowel links en rechts. De VVD en PVDA doen in negen provincies mee aan de formatie. Opvallend is dat het CDA maar in zes provincies is uitgenodigd. Hiervoor zat de partij in het bestuur van elf provincies. De GroenLinks doet in zes provincies mee aan gesprekken en D66 Doet nergens mee. Op het station van Roosendaal zijn gisteren een NS-medewerker en een politieagent mishandeld. De NS'er sprak een man aan die met zijn voeten op een bank zat. Daar werd een andere man zo boos over dat hij de NS-medewerker duwde, schopte en bespuugde. Nadat de agenten hem in de boeien hadden geslagen, schopte hij nog tegen de benen van een agent en gaf hij hem een kopstoot. De verdachte is een man van 28 en zit nog vast. De reisorganisaties merken dat er veel last minutes naar de zon worden geboekt voor de meivakantie. Vanwege het wisselvallige weer neemt het aantal reserveringen toe, zeggen reisorganisaties TUI en SUNWEB. Bij die laatste zijn deze week 30% meer last minute vakanties geboekt dan de week ervoor. Het lijkt erop dat het hier voorlopig niet warm wordt. Begin volgende week wordt het niet warmer dan 12 graden met afwisselend zon en wolken. Het weer steeds meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuiden regen door 13 tot 19 graden. Morgenochtend is het eerst op de meeste plekken droog... maar in de loop van de middag opnieuw regen door dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knopend Muidenberg en EMS 10 kilometer en 20 minuten tijdverlies... Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Maarsen en Vinkeveen ruim een uur vertraging, Want de weg is dicht bij Vinkeveen door een uitgebrande touringcar. Je kunt omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. De andere kant op is de weg inmiddels wel weer vrij. En verder staat daardoor file op de A27 op de omleidingsroute van Utrecht naar Almere tussen Beeldhoven en Emnes. Daar sta 10 minuten in de file. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu, oud Zandvoort. Shanghana's virtue and I've got the Ze pluistert deelt bij brede weer haar paaier op, gewoon. Maar potro roep ze gilt, de zee zit in mijn oog. Goedemiddag, Dames en heren luisteraars in Zandvoort, de regio en ver daarbuiten tot in het Verrebuisland wordt er op dit moment meegeluisterd naar het programma ZFM Oud Zandvoort. En ik zie daar tot mijn grote gelukheid Daan Leffers achter de knoppen staan techniek. Dan, Hele goede middag uh, Pieter. Fijn dat je er bent Daan. gezellig hè. Peter. Heb je leuke muziek? Ja ik heb leuke muziek bij me. Goed zo. Daar goed Goed. straks allemaal. Heel goed. Lekker praten. Uh, beste mensen luisteraars. Uh, uh, Laten we beginnen met een groetje te doen aan Harry van Dursen. Die komt volgende week hier. Die zit nu in Heemstede aandachtig te luisteren naar wat er gezegd gaat worden. Want zijn goede vriend... zijn hele goede vriend Henk Dorsman zit tegenover me. En Zandvoerders Henk Dorsman tegenover me. Dat is heel bijzonder. Want het is een man die nooit zo op de voorgrond treedt. Totdat... Totdat hij driftig wordt. Een fanatieke speler, bijvoorbeeld bij het volleybal. Nou, dat hebben de tegenstanders geweten. Ook de scheidsrechter. Heb je wel eens een gele kaart gehad? Dat weet je niet meer. Maar je geeft wel toe, Henk, dat je driftig was in het veld. Ik ben er wel eens door de trainer uitgehaald. Dat bedoel ik. Je was geen aangename speler. Je was fanatiek. Nee, maar we wonnen wel veel. <laughs> ja. Goed, mensen. Henk Dorsman tegenover, dat betekent dat we natuurlijk gaan praten over zijn vader. Want we weten allemaal, dus mederij Dorsman, in dat pandje in de achterom en dat mooie oude pandje wat mooi gerestaureerd is... en waar uh, architect Wagenaar heel lang in gewoond heeft... met nog steeds die steen in het voertuintje waar de wielen werden neergelegd om te bespannen, om het zo maar te zeggen... en de scheur van Dorsman, nou, dat weet ook iedereen. Uh, laten we eens beginnen met jouw vader, uh, Henk. Wat kan je over hem vertellen? Hoe was hij? Ja, het was in principe een, een, een vrij rustige man... En, uh... En, en voor, voor een hoop mensen een hele lieve man eigenlijk. Behulpzaam. Be... Hoe, hoe leerde hij het vak van Smit? Want was opa ook Smit? Uh, ik, ik denk via opa, ja. Omdat hij ook Smit was. Ja. Hij heeft er later in Haarlem nog een cursus sierwerk, uh, hekwerk bijgedaan. En... en jullie leefden, jij ook, in dat pandje uh, van de Smedereen? Nee, ik niet. Jij niet? Nee. Dus dat was, waar, waar ben jij dan geboren? En, en, In de Oosterstraat. En daar heb je je hele leven gewoond. Ja. En, en dus niet bij je vader. Je vader die leefde er ook. Want dat pandje was alleen maar gebruikt voor de smederij, niet als woning. Ja, en daar woonde vroeger dus. Nee, vroeger woonde daar dus opa met zijn kinderen. Ja. Dus dat waren vier broers en één een, een zuster. En. Je zegt, je vader had uh, broers en, uh, en zuster, zijn die allemaal de smederij ingegaan of hebben die andere vakken geleerd? Nee, alleen oma Jan die heeft uh, in de smederij gewerkt, en mijn vader dan, en oma Willem die is aannemer geworden, oma Ab die heeft nog een tijd, die was schilder en die heeft nog een tijdje uh, een sigarenwinkel op de Kerkstraat gehad. En er is ook nog een oom die in de duinen heel lang in, in, om, in een woning heeft gewoond. Om daar de, de schatten dus van de regering te bewaken in een ja. ondergrondse bunker. Ja, oom... en dat was oom Willem. Dat is ook een leven. Ben je nou ooit wel eens geweest bij oom Willem in dat huisje? Nee, dat huisje heb ik nooit gekend. Wat, uh... Ja, ik heb, ik heb een foto van een huisje en daar staat de familie Dorksman voor een huis in het museumduin. Bunkers waar allerlei bezittingen in staan, met, met vijf meter zand er nu bovenop. Ik ben benieuwd of die bezittingen nog in zitten. Nee, die zullen wel uit zijn. <laughs> maar, maar die, die, die deur van die, van die bunker waar die schilderijen in gestaan hebben, ja? die heb ik wel eens gezien. Oké, okay. dus in feite zou dat huisje ook niet meer bestaan denk je? Nee, dat was, dat, zoals ik op die foto zag, was, was, was allemaal van hout en dat zal wel allemaal vergaan zijn. Ja, ja, En wat kan je je verder herinneren over je vader? Want je hebt daar leuke anekdotes mee meegemaakt. Uh, uh, niet, alleen, niet alleen het werk, maar je bent ook op het strand en in de duinen met hem op pad geweest. We waren eigenlijk altijd uh, avontuurlijke dingen aan het doen. En dat was uh, gegeven met houtjuten. Uh, en dat was vis uh, met een net Of, of met, uh, met beugjes en met de hengel in het begin. En in de duinen gingen we mee uh, ver, uh, verzand drijven in het najaar. Ja, en zo was er altijd wel iets leuks te doen. Uh, hij heeft ook nog in een bootje op de zee gezeten. Uh, ja. Voor Bad Zuid. Toen hij een jaar of dertig was, denk ik. Uh, toen was hij... Uh, bij het oude Bad Zuid was hij uh, badmeester. Oftewel, dan wilde hij ons vroeger leren zwemmen, maar dat, dat hadden we helemaal geen zin in. Dat deden we gewoon niet. En dan gingen we zelf nu zwemmen? Kan je nu zwemmen? Ja. En dan gingen we zelf naar Riesbad. En uh, ja, van het Pierenbadje gingen we gegeven moment naar veel oefenen gingen we van de ene hoek in het grote bad naar de, naar de andere hoek duiken en steeds verder. En zo leerden we zwemmen en, ja, en in die tijd was bijvoorbeeld Van Hensbergen was daar nog uh, de, de beheerder of de en de badmeester en daar reden we wel eens mee in zijn oude, oude vw Porsche die je toen had, als we naar huis gingen. heerlijk dus zo heb je leren. Ja, maar ben je ja. wel eens bij Bad Zuid uh, ook uh, in die boot gestapt? Of, hoe, hoe was jouw vader uh, ten aanzien van uh, drinkelingen die opeens aan het bootje gingen hangen? Want ja, dan slaat je bootje om. Ja, nou ja daar waren ze natuurlijk niet zo, niet zo moeilijk in. Als ze dan uh, bang waren dat het bootje omsloeg of dat ze zagen dat die mensen te veel in paniek waren. Hij ging altijd in een muitje liggen. Ja dan, ja, dan wachten ze op, in de mei wachten ze eventueel. Op, op drenkelingen, want dat, dan kwamen ze vanzelf naar ze toe. Dan gingen ze op anker liggen daar. En als ze te, te, te paniekerig waren, dan gaven ze een map met de roeispaan of zo. En dan was je makkelijker dan, naar binnen te halen. Dan konden ze wat makkelijker naar binnen halen. <lacht> Oftewel, dat moet je tegenwoordig niet meer doen, want dan heb je denk ik een probleem. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> hey, je bent ook met je vader, ging je de duinen in je zin net zand te drijven? Ja. Uh, maar uh, well, uh, alleen drijven, dat deed je ook niet? Nee, uh, ook zelf vangen natuurlijk. Want ja, ik had een overbuurman. Die, die was echt een, een beroepsstrooper. Wie? Ja. Uh, ja. Wie was dat? Ja, dat kan ik nu wel zeggen. Dat was Henk Draaier. Ja. Oftewel Henk de Leugenaar. Ja. Dan weet daar iedereen gelijk waar het <laughs> over gaat. Misschien zit Henk ook wel te luisteren. Ja, en dan krijg je ook wel dingen van mij natuurlijk. Heb je het vak van geleerd? Nee, nee, dat... Uh, dat, dat keken we zelf al af. Een strikje, een strikje maken? Dat... Dus we gingen Kees al machten na en weet ik veel wat. En ja. Dan haalden we bij Kees weer zijn strikken leeg. was hij ook niet blij mee. <lacht> Het is oorlog in de duiden. Ja, ja, ja. <lacht> Hoe oud was je dat je je eerste verzandje ving? Ja, dat was ik elf jaar. Nou, Oftewel, dat, dat kun je eigenlijk niet, uh, niet, niet, niet geen begrip meer voor hebben. Elf jaar, wat is elf jaar? Ja. Oh ja. En dan kon je met een dode verzand thuis en dan je ja. moet je nog wel schoonmaken. En dan, uh, dan mocht ik daar nu, natuurlijk niet bij thuis komen, maar uh, bij Open wel, want die zei laat niet alles zitten, verkwaren ze. Dus daar ging Open toe. In ieder geval, dat was niet tegen en tegen gezegd, dus dan ging ik met die verzand en Open. En dan werden ze daar gebraden en geplukt. <lacht> <lacht> en dan zaten we daar lekker van zijn schrand. <lacht> en niets tegen je ouders zeggen. Nee. <lacht> <lacht> ik weet eigenlijk niet of ze het ooit gehoord hebben. Oh, nee, ik nee. zal wel. Maar... <lacht> ja. we gaan weer even terug naar je vader. Die, die zat daar dus in de smederij, aan het uh, mooie pandje zeg maar nog steeds van Wagenaar. Um, en uh, tegenover die schuur van Dorsman. Mm -hmm. Zo wordt het genoemd, de schuur van Dorsman. Ja. Uh, houten planken, allemaal van de strandjutterij. Ja. Dus en wat, wat gebeurde daar in die schuur? Daar stonden paardenwagens. Ach, <coughs> lag vooruit ijzer en... en uh... Hij heeft daar in het begin ook uh, paarden beslagen, maar toen heeft hij een paar keer of een keer een flinke trap gehad en toen uh, was hij daar klaar mee. Geen paard. <laughs> toen had hij geste niet in die paarden. Dus het was altijd opslag? Ja. ja. Want in, in, als ik naar recent kijk, uh, er wordt altijd gespraat, gepraat over de schuur van Dorsman. Uh, ja. van er moet iets anders. Maar het is wel een authentiek gebouwtje. Hè? Ja, absoluut. Heel bijzonder. Ja. Ja, en uh, wat, daar, wat we daar precies mee moeten, daar ben ik nog niet echt uit, maar op een gegeven moment heb ik het aan de gemeente aangeboden om dat om te halen voor grond in Noord eventueel, maar ja, dat, uh, dat duurt ook honderd jaar. Ja. Oftewel, uh, dat maak je niet meer mee? Ik ben bang dat ik, uh, <lacht> <lacht> nou ja, misschien wel, maar dan moeten er wel weer andere dingen geregeld worden in ieder geval. Maar even, we gaan weer naar je vader toe. Die is daar druk bezig met Had hij had ook medewerkers met zijn nee, nee. Hij deed allemaal in uppie. Ja. En in de zomer dan, uh, dat, ja, dat ik op een gegeven moment de jaar of 15 was zo in die leeftijd. Dan, uh, dan hielp ik hem dan mee, met, omdat het dan de drukste tijd was met schoorstenen vegen. Ja. En uh, ja, dan, uh, dat vond hij eigenlijk wel lekker, want dan had hij een Aanspraak. persoon naast zich. Ja, maar die, die dan ook uh, goed kende, zeg maar. Want uh, ja, dat was ook best een, uh, een eindschokhanger wat dat betreft. We komen dus op terug. We gaan even naar de muziek. We zijn in gesprek met Henk Dorsman. En heeft u vragen, u kunt bellen. 023 57 30. 393. Dus heeft hij vragen aan Henk... bel dan even naar de studio... komt rechtstreeks in de uitzending... 57 393 U hoorde de New Orleans... Peters met... Hey, look me over. En we gaan weer verder praten met Henk. Henk, we eindigden het vorige blokje... dat jij je vader moest helpen met schoorsteen vegen. Uh, er waren er heel wat concurrenten... hier in Zandvoort Maar je vader die had een klim bij alle EMM-woningen. Dus hij had ja. werk zat... Die had werk genoeg, want die was niet, niet uh, die was qua prijs, was hij ook heel erg uh, vroeg. Ie. Iets, iets van twee gulden 25. En jij zei, dat is te goedkoop. En toen zei ik op een gegeven moment, nou, opgeschoten jongen, 15, 16, nou dat is veel te goedkoop, want bij jou moppert er nooit iemand, dus dat, dat is niet goed. Nee. En uh, nou, toen heeft hij het een paar kwartjes duurder gemaakt en.. Uh, nou, toen begon er hier en daar een te mopperen, maar die mensen waren toch even goed wel hartstikke tevreden hoe hij dat altijd deed natuurlijk of wij. En, uh, en toen, uh, ja, toen had hij toch een paar gulden meer op een dag uh, in zijn zak. Maar het was geen rijkdom? Het was absoluut uh, geen rijkdom, nee. nee. Maar door, door de massa verdiende hij toch uh, goed. Hoe was de taakverdeling? Stond jij boven op het dak als jong jongen en hij beneden? Dat is inderdaad het, het, het leuke van het verhaal eigenlijk. Hij had meer lef dan ik. Oh. Wat dat betreft, want als we boven op de flat stonden in Noord... dan heb je die drie flats waar de ja. voetbalveld drie vier heb gehad. En uh, dan liep je zo naar het randje van die flat. Maar nou, als ik dan een paar meter van de rand af was... dan, dan begon ik al heel voorzichtig te worden. Dus jij bleef beneden? En, uh, ik was wel eens boven, maar een stuk voorzichtiger dan hij. Maar ja, ik heb hem ook wel eens... Uh, dat ik naast hem stond op een dak met windkracht 7 of zo. Dat, uh, want dan had hij in zijn ene hand had hij een, uh, had hij een sigaar... en met die andere hand stond hij dan uh, die schorsten te vegen. Dus, dus hij stond helemaal los en dan uh, was er een rukwind... en toen moest ik hem ineens bij zijn kraag grijpen. Want anders had hij naar beneden gedonderd. Hè? Maar vaak stond jij beneden in de kamers... Om te kijken of het goed ging. En meestal, als, er uh, een, als we een hele straat deden achter elkaar... dan bleef ik beneden praktisch alleen maar. En dan haalde ik de roet uit de schoorstenen en de kachels uh, weer, aansluiten. Uh, weer aansluiten. En uh, dat het uh, in serie een beetje afgehandeld kon worden. Ging het ook wel eens fout? Ja, bij een enkeling die dan uh, dacht van... nou ja, ik, ik doe die schoorsteen een keer één keer in de vijf jaar... Uh, en dat de kachel misschien niet helemaal zuiver gebrand heeft. En dan kan ik me een keer herinneren dat daar een gegeven moment een, een, een, kachel, een oliekachel... dat we moesten, uh, de schoorsteen moesten doen. Maar ja, normaal paste de roet wel in, in, in, de, in, die, in, in die zakpijp erachter. Maar in dit geval uh, lukte dat blijkbaar niet meer. Want die pijp die kwam ervoor vandaan. En... Toen poorde ik in dat gat en toen kwam er nog een, uh, een lading roet uh, naar beneden zetten. Oftewel, er ni is niks gemeen als zo'n olieroet. Die hele kamer, er lag overal olieroet door de, op de schilderij en op de, op, op, de, op de bank en noem het maar op. En wat zeg je dan? <laughs> dus, ja. Dat ik, uh, ja, wat, wat ik gezegd heb, weet ik niet meer. Maar ik denk dat we zo ongeveer in ons boek stonden te piezen En dat voor wat twee. Die, ja, die krijgt de straf eigenlijk. En dat voor 2, 25, ja, die 2,25 euro? Ja, 2,25 euro. Dat waren misschien op dat moment enkele schoorstenen. Het was, geloof ik, in de Oosterparkstraat ergens. Dus die waren dan wat duurder, want. Ja. De, de gewone mensen die betaalden een, een, een lagere prijs dan de dokter natuurlijk. Want ja, die er toch centjes zat. En op die manier dacht mijn vader heel sociaal mee met, met mensen die het niet zo breed hadden. Heb je ooit gezien dat die de wielen, want ja, die steen die ligt erin bij dat huis, dat de wielen werden bespannen met een stalen band? Nee. Dat is voor, zijn, voor jouw tijd geweest? Ja, want het ging nog om die houten karrewielen. Ja, dat heb ik ja. niet meer meegemaakt. Nee. Maar ik weet wel dat uh, van vertellen, dan, uh, dan maakten ze zo'n uh, spanijzer wat er omheen zat, ja. of omheen moest eigenlijk, dat maakten ze eerst uh, heet in het vuur en dat werd dan om, die, om dat houten wiel geslagen op die, op die, op die, uh, op die grote molensteen is het. En daar zie je ook nog een hele rand in zitten van het slaan. En dan zat er een putje bij de deur... en dat hadden ze vol met water gegooid. En dan lieten ze hem daarin afkoelen... en dan, dan krompt die, die, die ijzerband dat hele wiel goed uh, vast. Ja, het is geweldig dat dat bestaand uh, nog steeds bewaard is gebleven. Ja. ja. Want met alle excursie door voor het iedereen... wordt dan langsgeleid om het huisje te ja. bekijken... en die ja. steen te bekijken. Ja. Ik dacht dat ze hem wel eens hebben... Uh, Willen over willen nemen of dit of dat. En toen hebben wij gezegd nee, nee. Die steen, dat, uh, dat is story, die blijft bestaan. Ja. En Wagena was daar natuurlijk ook gek mee. Ja. Dat soort dingen vond hij prachtig. Tot hoe lang is jouw vader bezig geweest, als smit uh, Tot 65. Ja, tot zijn AW. Toen is je gestopt? Toen is je gestopt. En jij wilde het niet overnemen? Nee. Waarom niet? Uh, omdat je er misschien iets te rijk van werd. <laughs> zegt hij lachend <laughs> maar je zag het niet zitten nee ik had, uh, ik had, ik had andere ideeën uh, ja. in ieder geval nog niet echt om daar vast uh, alleen maar een smederij uh, te, te, te bestieren wat ben je toe gaan doen in die tijd was ik uh, ben ik op, uh, op de vliegtuigbouwschool geweest in Antoni uh, Antonie Fokkerschool in Den Haag en uh, dan zat ik, daar was ik een jaar of 17, iedere dag heen en weer naar Den Haag. en Dat ging op zich wel goed, maar dan had ik daar jongens in mijn klas zitten die waren al 21. En toen gingen de verhalen van, nou als je hier klaar bent dan verdien je 80 gulden in de week. toen dacht ik, nou dat verdient een stratenmaker nu ook. Waar ga ik nog, waar ben ik nog voor verder aan het studeren? Want ik had eigenlijk altijd willen worden, al met dat ik heel klein was, acht, negen jaar... keek ik in die lucht naar die vliegtuigen en dan had ik eigenlijk boordwerkdagkundige willen worden. Maar ja... van je ouders kon je natuurlijk weinig uh, kennis verwachten... om je daarin te helpen uh, begeleiden. Want ja, die wisten daar totaal niks over. Dat is vandaag de dag heel anders. Vooral door het internet waarop je alles ook op kan zoeken. Oftewel, nu is dat nog veel... heel heel, heel uh, ja, nog beter geworden. En... Uh, toen ben ik op een gegeven moment gewoon daar weggebleven en uh, me overal laten hangen. Ik ben nooit meer terug geweest. Nou, zijn je ouders want blij? Voor, want ik dacht voor acht tientjes, ja, dan kan ik overal wel... Je uh... ouders blij? Daar komt Henk thuis en je <lacht> zegt, ik ga niet meer naar Waag toe. <lacht> Dat heb ik na een weekje verteld. <lacht> want ik durfde het nooit te vertellen natuurlijk. Daar waren ze niet blij mee. Nee, maar ja. Wat ben je gaan doen dan? Ze hebben er eigenlijk weinig over gezegd. Wat ben je gaan doen? Want ja, dan zit je thuis. En dan? Wat ben ik toen? 17 jaar? Ja. Dus ik zag mijn vader al een beetje met een uh, af en toe met een, een bezorgd gezicht... van wat moet er van die, van die jongen terechtkomen. Ja. En toen ben ik gaan werken bij Conrad Stork in de Waardepolder. Eigenlijk meer een must van, om ja. het te bewijzen naar, naar mijn ouders toe... dan, dan dat ik er zelf Londen had. Ik heb daar uh, ruim twee jaar in de uh, voor- en nakalculatie uh, gezeten... Uh, ja promotie en dingen wat ze dan allemaal beloven als je begint dat, dat, dat kwam er ook niet van dus uh, mijn ideeën die werden opgepakt door de baas die werden doorgestuurd naar zijn baas weer oftewel daar werd ik ook in misbruikt dus in al mijn eerlijkheid uh, was het ook gegeven moment krijg de kleren en uh, ben ik daar ook weggebleven je bent echt eens zandvoorter ja en wat doen <laughs> <coughs> toen uh, had ik, ik had in die tijd had ik vrienden, die, deden al, uh, die waren altijd in de auto's bezig en dit en dat En uh, nou, toen was het eigenlijk meer baas dan een kerk hoor Hup, uh, Ik heb nog een hoop onderdelen van MC'tjes liggen, MCB's Die mag je wel overnemen en dan ga je toch een beetje autootjes opknappen, dit en dat Nou, toen ben ik dat gaan doen van de een op de andere dag Dat heb ik dan een jaar of tien gedaan, zeg maar en uh, ja, er kwamen er veel jonge lui bij me uh, op de stoep en uit het hele land uit Limburg, uit Delden. Dat ligt bij, bij uh, Hengelo daar in de buurt. Leeuwarden, noem het maar op, ze kwamen uit het hele land naar en dat, uh, ja, daar had ik wel veel lol in. Totdat die dingen niet meer nieuw gemaakt werden. toen. Had ik, uh, had ik daar weer geen zin meer in? Want ik, als ik iets maakte, wilde ik ook graag dat het op zijn minst, dat was ik vanuit de smederij bent, dat het een jaar of 10, 20 meeging. Het liefst een heel leven. Om het al met uh, al, en toen kwam diezelfde vriend en eigenlijk, Hij zei: Nee, er is een strandtent te kopen, is niks voor jou, want ik wil eerst ook een strandtent kopen. Ja, uh, en. Uh, en elke zon voert de droomt van een eigen strandtent. En dat had ik met, me ja, met, met een jaar of 18 had ik ooit eens op strand geholpen. En toen had ik alles gezegd tegen mij, maar eens nou ik koop later de strandtent. En toen schrokken die mensen zich zo ongeveer dood. Van, ja, dan, dan heb je toch geld voor, dit en dat. En als je het ja, doet, moet je familie met ga, je familie doen, dan hè? Zei ik, Ja, maar dan ga ik voor sparen, weet je wel. Al met al, uh, ja, en toen kwam dat eigenlijk, uh, ja, onverwachts toch op mijn pad. Welke strandtent? Uh, de oude strandtent van Jan Brandt, nummer drie. Ja? En dat, eh... Uh, Aan de Zuidboulevard? Dat heet uh, Midden-Zuid. Dus niet botsuit, midden Zuid, Midden-Zuid. Ja. En toen hebben wij dat later uh, Calypso genoemd. En uh, nu heet het Zout. Maar uh, ja, je begint ergens aan. En je kan het alleen maar redden als je hele familie meewerkt. Uh, ja, dus van misschien... toiletje vrouw tot bediening en noem maar op. Ja, dus ik had al gauw kennissen en dit en dat. En uh, die, die kwamen helpen en vrienden en mijn zuster en, en mijn zwager. En ja, ga ze maar door. Moeder buiten toiletten, die was ook gelijk onderdak. <lacht> maar ja, dat soort dingen, ja. Maar Henk, dit is, uh, dit is heel hard werk, hè? Zes uur morgens moet je er staan. Ja. En s'nachts uh, kom je heel laat in je bedje. Ik heb enkele dagen gehad, het is niet, niet altijd geweest... maar dat, je, dat ik om half drie mijn bed inging... en dat ik om kwart over vijf weer op strand stond. Ja. Oftewel, toen heb ik alleen maar ongeveer twee uur... naar het plafond liggen staar omdat ik bang was dat ik in slaap viel en dan ging je weer een dag weer door. Maar in ieder geval in de vakantietijd, als het mooi weer was, 130 uur in de week, dat, die kon ik wel tellen. We gaan even naar de muziek, Hink. Ja. is een, een, een lekker nummertje van New Orleans Syncopators. En dat is That's My Home. Ja, want we praten over het huis van uh, Henk Dorsman die tegenover me zit. Uh, heel interessant. Mensen die uh, willen reageren, als u wilt reageren luisteraars... bel dan 5730393. En u komt rechtstreeks in de uitzending en u kunt u vragen aan Henk Stellen. Uh, Henk, we waren op een strand gebleven. Jij begint een uh, strandpaviljoen, strandtent... Paviljoen 3. En uh, ja, dat maakte een verandering in je leven. Want de hele familie moest helpen. Je moeder, je zus. Uh, kon je voldoende mensen krijgen in de bediening en dat soort uh, zaken? Je had nog stoelenballen Ja, op een gegeven moment in het, in het begin is dat nog wat, wat moeilijker natuurlijk. Maar ja, met vrienden en familie en, en, en, en, en, en, en kennissen. Ja, uh, wisten we dat toch wel te redden. En. Uh, als je pas begint, dan zie je alle, alle fouten nog niet die je maakt natuurlijk. Maar dat, uh, ja, dat, dat tweede jaar, zeg maar, uh, hebben we dat heel hard aangepakt. En uh, ja, toen vloog de, de, de klant iets omhoog. Ik heb nog nooit een strandpachter meegemaakt die miljonair is geworden. Nee. Je moet keihard werken voor die patiënten en dat in een korte periode. En dat zeiden mijn ouders ook altijd. Ja. Hebben ze gelijk gehad? Uh, gedeeltelijk. Oh. En doordat, uh, doordat ons bedrijf op een gegeven moment toch heel goed ging draaien... hebben wij daar uh, zeer zeker een goede boterham in verdiend en uh, niks te klagen. Maar ja, je werkte natuurlijk wel met z'n tweetjes. Dus een dubbel salaris bij een baas. Dat, uh, en dan met de uren die wij maakten, ja, dan had je ook wel goed verdiend uiteindelijk. Maar Henk, in jouw periode had je nog niet uitgebreide keukens met zoveel gerichten. Uh, je mocht twee gangen eten maken, appelmoes met een biefstukje of zoiets. En meer ook niet. Ja, we hadden toch al van, uh, van het begin af aan hadden we, uh, een snietseltje en een biefstukje. Maar het was niet de hoofdmoot? Nee, en een cateetje. Maar het was niet de hoofdmoot. Het waren stoelen, bedjes verhuren ja, en, en slepen. Had je nog mandstoelen? Uh, ik had een paar van die uh, kopiemandstoelen van hardboard gemaakt, zeg maar. En uh, ja, die hebben we nog heel lang gehad. Ja. Maar het was uh, ploeteren? Ja, het was uh, zwaar, maar... Heb je ook nare dingen meegemaakt op Stodd? Ja. Wel eens met mensen die lastig deden door... Uh, wat zal ik zeggen? Wij, bij, we zaten naast de Kemmelclub en daar kwam uh, wijk vroeger, die jongelui En die, uh, die konden wel eens uh, de boel uh, lopen te, te, te, te uit te dagen, zeg maar. Hm. Maar jij bent een zandvoerder, je pakt je honkbalkruppel en je gaat er even naartoe. En dat hebben ze gauw afgeleerd en uh, toen was het gegeven moment, jongens hier niet. Ja. Oftewel, dat heb ik ook wel eens gehad dat ze naar beneden kwamen wilden komen rennen met een man of twaalf. En dan sta je klaar? Ja, en dan zei ik, nou jongens kan het niet meer één voor één. Dan moet je even wachten, dan pak ik mijn schep, dan, uh, dan hak ik jullie koppen eraf. En toen was het al van, uh, jongens niet hier hoor, want... Of, man of, is hier. Oftewel, hier, hier, krijg, hier krijg ik klappen. <lacht> <lacht> <lacht> Wat voor leuke dingen heb je meegemaakt? Dat waren uiteindelijk en nare dingen, maar ook weer leuke dingen natuurlijk. <laughs> <laughs> het is een beetje gemixt. Ja, en, en de, de, de politie kon je daar toen de tijd toch ook eigenlijk wel uh, altijd wel in steunen. Ja, maar je kende alle politieagenten van Zandvoort. Ja, zeker. Uh, ja. Veel wel. In die tijd kenden ze allemaal. Ja. Het uh, ja. was in onze jeugdjaren, als je iets verkeerd deed, dan zeiden ze... ...we gaan wel even met je vader praten. Nou, dan was het al genoeg. Dat, uh... Nou, dat hoefde niet eens. Oh. <laughs> Ik er een keer over de rotonde. Ik noem maar wat. En, wat in een, uh, en dan liep daar... Uh, aan de andere kant liep daar uh, ome Jaap Mertens. Ja, we noemden hem ome Jaap. Ja. Want het was zo'n goede... Goeie aardige vent en altijd redelijk. Nou, en uh, je mocht daar niet fietsen. Dus op dat moment zei hij niks. Maar een dag of twee later kwam hij hem tegen. En dan zei hij... Henk hier niet meer doen, hè? Nee, ome Jaap. Maar dan deed je het ook nooit meer. Nee. Uit respect naar die man toe. Want ja. je wilde die man ook niet belazeren. Nee. En, en, en ja. ja tegenwoordig. Dat mag we, niet meer, hè? We kennen, ze, nou, maar we kennen de agenten niet meer. Nee, maar we, we mogen ze ook niet kennen. Nee. Want stel je voor. Ja. Dat is wel <laughs> jammer hoor. Dat is heel jammer, want ik, ik denk, uh, als dat nog wel zo het geval was, dat uh, de problemen die de politie nu heeft een stuk minder zouden zijn. Ja. Hè? Want als er vroeger, voor mijn punt, in de kerkstraat een knokpartij was met twintig Duitsers en er stonden twee agenten. Die het niet meer aankonden, dan was het. Hé, uh, hey, moeten we even helpen? Ja. ja, dat is goed. En dan, dan, dan werden die Daartsers wel. Uh, toch wel even goed. Uh, op hun nummer gezet. Ja. En de politie was blij en. en, en, en, ja, en wij hadden lol. Maar ja, dat was met mensen als Akkooi en Waarburg en noem ze allemaal maar op. Dat, uh, we kenden ze en ja, zij maar, kenden ons. Maar in principe waren dat prima mensen. Ja. Ja. Ja. Wat een tijd. Je staat op een strand en op een gegeven moment komt er een vriendin in je leven. Ja, een meisje. Ja, hoe kom je eraan? Ja, hoe kom je eraf? <laughs> de radio staat nu aan, hè? Ja, ja. <laughs> je bent opa. Vertel, eventjes, vertel even hoe kom je aan je vrouw? Ja, op een gegeven moment bloeide het op. Ze werkte bij mij op het strand al in, in, in de eerste zomer. We kregen verkering. Oftewel was het ja, mijn baas met personeelslid. Maar uh, ja, zij was eigenlijk bij mij op strand komen helpen door, door een, een Jan Frans die op een gegeven moment zei van... Uh, Joh Henk, ik heb personeel nodig, kun jij hem niet komen helpen of zo. In ieder geval. Uit die richting, want... Of van, of van, uh, van Ed, dat weet ik niet meer, want de vrouw van Ed Frans, hè, Aadje, dat is weer een zuster van mijn vrouw. Ja, en zo is het gekomen eigenlijk een beetje. Ja, ik kende hem, want ik heb nog met het toneel gespeeld... Klopt. Ja, ze ja. staat heel in in het begin. Ja. ja, ja, ja. En die staat dan opeens op het strand en je denkt, jeetje, wat een stuk. Ja, weet ik niet. Ja, dat dacht je. Ja. Ja. <laughs> het, het is een nieuwe. Ja, natuurlijk. Dat, dat... Maar ja, ja, hoe moet ik dat zeggen? Op het strand lopen natuurlijk een heleboel uh, mooie, zo niet extra mooie vrouwen rond. Maar het moet ook wel bij jou passen. Je had er wel oog voor. Ja, dat zal toch wel. Ja. <laughs> maar goed, dan is het eerst een personeelslid. En dan wordt er op een gegeven moment getrouwd. En dan zijn we een jaar later getrouwd. In een in, in winter 81. Ja. En, uh, en nog steeds bij elkaar. Heerlijk. En uh, je hebt uh, twee knappe dochters. Ja, twee hele mooie dochters. Uh, de zandvoerters kennen in ieder geval één van de dochters goed van naam. Ja. Want als ik uh, noem Bianca. Ja. Dan zegt Half zandvoort Is dat niet die... Trimster Die hondenkapster die ook bij het asiel af en toe advies geeft. Is dat niet diezelfde die ook in het Huis en Duinenjaar gewerkt heeft als speciaal afdelingen? Een heel bijzondere vrouw is dat. Ja. En dan daarnaast nog is ze, is ze wel wat bekend van, uh, van het zingen. Ja. Want ze heeft hier uh, nog eens op het plein meegedaan. Dat ze zei van ja, ik wil een keer niet om een prijs te winnen, maar ik wil meedoen om Zandvoort... Ja, Sand voor te laten zien uh, als Sandvoortse uh, wat hoe ik kan zingen zeg maar. Waarom heeft je dat talent? Want jij kan niet zingen. Ik kan niet zingen, want ik ik, ik was uh, achter in de klas, durfde ik goed te zingen. Maar als ik een gegeven moment dan, als er uh, van wijk was dat op de lagere school, ja? die haalde me toen een keer naar voren, want die hoorde me galmen. Die dacht zo die heb een mooie stem. En uh, toen was ik voor de klas natuurlijk. En, uh, toen was het, dacht ik, uh, dag. <lacht> toen, toen was ik helemaal verlegen en, uh, en, en was het over met het zingen. Jij meld je nog niet aan bij mannenkoor? Nee. Oh. Maar in ieder geval mijn dochter, die, die, die, die, die kwam daar later achter toen ik een keer mee zat te zingen. Oh, nu weet ik van wie ik die stem heb. <lacht> Hart. <lacht> ja, maar ook, uh, ja, galmen en weet ik veel wat. Ja. Yep. Ja, ik weet het ook niet. Even hey, vertel eens, je bent uh, inmiddels ook opa geworden. Ja sinds 18 augustus. Van Debbie. Van Debbie, mijn oudste dochter. Ja, ja en die uh, die zitten nu in uh, in België op dit moment en uh, in turn -out. en te wachten tot ze in Nederland binnen mogen want ze heeft een buitenlandse man getrouwd. Oftewel net zoals, geloof ik, jouw zoon uh, ja. met zijn vrouw dan ja. Ja. Uh, in dit geval uh, gedaan heeft. Nee, die kon hier naartoe komen en uh, maar dan mocht hij zeg maar het eerste, weet ik, voor het jaar niet werken. En nou, dan wordt die man helemaal gek. En toen uh, hebben ze dat zo via de zogenaamde route gedaan. En dan had hij binnen een maand had hij zijn werkvergunning. Dus, die verwacht dus daar je, kon het wel. En hier kan het. Dus die verwacht je binnenkort hier in ontvoerd? En die kan dan, als hij zijn Europese recht heeft opgebouwd... dat is geloof ik al met zes tot negen maanden... dan krijgt hij een visum van vijf jaar... Of een vergunning. Ja, dan kan hij eigenlijk al uh, hier naartoe komen. Ja. Kost een hoop geld hè? als opa. En ja, kind, kan je wel zeggen. <laughs> toen ja. ze klein waren, toen zei ik, nou ik, uh, ik kan 50.000 gulden voor ze vangen, zal ik ze niet verkopen. Maar ja, nu kosten ze intussen wel een miljoen per stuk natuurlijk. Ja, maar je bent gezegend uh, met een lieve vrouw, ja. met twee uh, prachtige dochters, schoonzoons, ja, ja, en zonde. een kleinkind en ja. gezond allemaal. We ja. stonden wel ja. wat Um, Alles waard. Jij bent uh, begonnen met het feit dat je een hele driftige speler was bij volleybal. Is dat er nou een beetje af? Of kan je nog steeds driftig maken? De driftige is wel minder, maar weg is het nooit natuurlijk. Je kan je nog steeds opwinden over bepaalde zaken? Ja, sommige ja, natuurlijk. Ja. Nou ben je niet zo eentje die meteen een stuk gaat schrijven in de krant en dergelijke? Nee. Wat is er veranderd in jouw opinie over Zandvoort? Wij kennen Zandvoort van vroeger en als je naar Zandvoort van nu kijkt, dan kan jij je driftig maken. Ja, ik, ik, ik zie het steeds meer, uh, steeds meer armo armoedig worden hè. En, en dat hoor ik ook van mensen. Twintig jaar geleden waren er al mensen die zeiden: uh, de Duitse gasten, die zeiden: er was iets met uh, Zandvoortloos. Oftewel, toen bespeurden hun het al dat het aan het veranderen was. Maar ja, de laatste jaren is het natuurlijk heel erg. Slopen van gebouwen? Ja, en, en, en uh, ja. Ik, ik zie de zaken, de, de, de, de toeristen niet meer. Het zijn dagjesmensen. Nee. Mooi weer, die komen en ze gaan weg, maar voor een week ja, of een maand ook... komen ze niet meer. Nee, zoiets. Ja. Nee, maar dat moet jou als voor pijn doen. Ja, zeker. Ja, dat interesseert me zeker heel sterk en dat doet me pijn. Ja. Ja. Maar ja. Wat doe je eraan? Ja. Wat moet je eraan doen? Het begon met de wielklemmen, zeg ik altijd maar. Toen de toeristenbelasting. En dat is niet de gemeente of de, de, de, de overheid een, een, een, een, een, een, een schop in hun rug te geven. Maar, maar het verhaal van de, de, de logica, als je eenmaal een, een goede klant kwijt bent... dan krijg je hem niet zomaar meer terug... Hou even vast, we gaan even naar de muziek. Now blues me, Shoot. The more I get, the more I want it seems I'll pay your Dr. Jazz In all my dreams When I'm trouble-bound and mixed He is the guy that gets me fixed Hello Central, give me Dr. Jad Weer de perfecte muziek van de New Orleans Inko Peters. En ik moet even kijken, maar ik weet het al: Dr. Jazz, natuurlijk, met Burl Bryden. Uh, Daan, goede muziek heb je uitgezocht. Daan, Levers. Ja, goed, hè? Ja, lekker. Heb ja, ik ook een beetje samengesteld door Rob Arms en door Albert Jan Vos hoor. Ja, heel goed. Uh, lieve mensen, luisteraars, we zijn in gesprek met Henk Dorsman. Een uitermate interessante, echte, echte zandvoerter. Ik kan het niet genoeg benadrukken en u weet allemaal zijn vader en zijn opa, de smit. Maar ik vind het verhaal van Henk Dorsman nog veel belangrijker. Ik weet dat jouw goede vriend Harry van Deurs op dit moment zit te luisteren... want die komt volgende week hier in de uitzending. Wil je nog iets meegeven aan Harry, Henk? Ja, ik moet sowieso de, de, de groetjes aan Harry doen en, en de Zandvoort is in Heemstede. En, uh, ja. Vertel even wat over Harry. Wat kunnen we verwachten van Harry? De dus zoon van een ja, drukker. Ja, maar die ik, loopt ik, uit wie. Ik nog wel wat anekdotes van Harry. Hij liep wel altijd door de duinen ook met strikken Ja. En zijn dat... vader helemaal. Ja. Wat erg hè? Ja, ik. Deze week. Ik heb het dus nooit gedaan hè? Maar. Ik heb deze week alleen maar stropers in de uitzending. <laughs> Lekker hoor, die zandvoorters. Ja. Goed, uh, we, we waren eventjes bezig met het strand. Uh, jouw vissen hebben we ook nog niet genoeg benadrukt. Jij loopt ook nog wel eens met een krootje door de zee. Of, uh, ja, of met sleepnet. Een sleepnet. Ja, met diep. Ja. Ja. Ja, dat is niet leuk met een jeep. Dat is, dat is uh, een slachterij. Je hoort met een stok en een netje te lopen, een kro, en niet met een sigaretje in je mond achter een stuur van je jeepie te zitten. Lopen, dat is goed voor je. Dat ben ik ook met je eens, maar uh, ja, de gegeven moment laat uh, soms je conditie dat allemaal niet meer over. Nou, je conditie is nog goed. Nou. Je loopt niet zoals Volsma. Vulsen ja. die stond stil, die ganalen ja, moesten ze in netjes zwemmen. Ja, die, die, wachten, die, die zetten ze net <laughs> tegen de stroom in. Ja. <laughs> <laughs> maar heb je afgelopen jaar nog ganalen gevist? Ja, en er waren er alleen niet zoveel, dus dat is uh, heel beperkt geweest. Ja. Een keer of drie, vier. Maar je netjes staat klaar om het najaar er weer in te gaan? Ja, altijd, ja. Jij gaat ook als echte zondvoerder elke dag even naar de zee kijken, hè? Ja. Of die nog wel is. Ja, absoluut. Was het gisteren was het een uh, lekker windje. Een ja. goede bries. Ja. Leuke golven. Ja. En ze verwachten gisteren Windkracht 8. Dat is er eigenlijk niet, niet echt geweest. Oftewel, er zou meer wind staan dan een dag tevoren. En uh, ja, dat, dat, dat weer is wat dat betreft gisteren alles meegevallen. Ja. Henk, als we nu eens kijken, nou, we hebben net gezegd uh, wat is het verschil met Zandvoort van 50 jaar geleden en nu. Uh, je zei me net tijdens het plaatje: we hebben steeds meer wetten en regels en nog meer regels en nog meer regels gekregen. Je mag dit niet meer, je mag dat niet meer, je moet overal vergunningen voor hebben. Is het niet een beetje overtroffen allemaal? Overtrokken? Is het niet ja, een beetje te veel geworden? Uh, ik vind de regeltjes uh, allemaal. Uh... Te veel en, en soms onnodig. Want ik denk dat er genoeg. Uh, moet ik zeggen. genoeg uh, mensen kijken hebben op zandvoortes. Dus die wat leuks hebben. of wat leuks doen op het strand. en daar. of ze wel een vergunning of niet uh, hebben daarvoor. Je zei me net. Dat, dat je jouw vrouw hoorde. een verhaal van een Duitse mevrouw. die een bekuring kreeg vanwege de hondje. Ja, die was toevallig op de Hoge Weg. Bij de politie. En een gegeven moment. Dat is alweer tien jaar geleden. Misschien twintig jaar. En die had een bekeuring voor het gehad. En er was die. Ik kom niemals weer terug in Zandvoort. Ja, stel je voor. Je zit hier een weekje. Of een paar dagen. Uh, ben je hier op vakantie. Die ene bekeuring. Die heeft zo een indruk. Laat die achter. Op, jou, uh, op, op jouw vakantie ook gelijk. Je komt ook niet meer terug. En probeer die mensen ooit maar weer eens terug te krijgen. Als klant in Zandvoort. Ja, En zo zijn er, denk ik, een heleboel mensen in Zandvoort weggejaagd. Ja, die krijg je nooit meer terug. En die krijg je heel moeilijk of nooit meer terug. Wat zou je gaan moeten doen? Poel. Hoe kunnen we die mensen in Duitsland weer bereiken dat ze naar Zandvoort gaan? Want we hebben wel wat te bieden in Zandvoort. Absoluut. Zee, zon, mooie duinen. Ja. Konijntjes. Absoluut. We hebben damherten. Ja, ja, dan loop jij wel eens door die duiden en dan zie je die damherten. Wat komt dan jouw gevoel van stropen weer naar boven? Uh, nee, bij, bij, bij een damhert niet echt. Ik zou er wel eentje lusten, daar gaat het niet om. Maar niet, uh, niet omdat ik dieronvriendelijk ben. Ik ben juist heel gek uh, op dieren. Stom genoeg als je terugkijkt in wat je allemaal uitgehaald hebt. Ik heb ook altijd uh, honden gehad de laatste 30 jaar. En ja, wij zijn daar hartstikke gek mee. Ja. Ja. Maar we hebben wel erg veel damherten nu momenteel ook buiten de duinen. Ja, ik, ik denk dat ze, dat ze toch een beetje af moeten romen. En dat, dat, uh, dat, doet, dat moet een boer ook doen. Die kan ook geen uh, op het laatst 10.000 koeien op een klein stukje land houden. Dus ja, en, en, en, en dan gaan die, die koeien op een gegeven moment die, die, die te oud worden of weet ik wat. Die worden uitgeschrift en, en, en die worden dan opgegeten. Maar in ieder geval, dan heeft zo'n koe toch een mooi leven gehad. Ja. En, en die dient dan daarnaast nog eens een keer nuttig als voedsel. Henk, als, als we nu uh, terugkijken naar uh, jouw vader, je opa. De oude Zondvoorters. Je komt die oude Zondvoorters ook tegen. Wat, uh, wat staat je dan bij als die oude Zondvoorters beginnen te praten over je vader? Want die hebben hem nog meegemaakt. Ja, wat, wat ik net zei. Ik, ik, ik denk uh, in het verhaal van dat ze het een hele goede, fijne vent uh, vonden. Ja. Een vakman. Een vakman. En niet alleen schoorsteen vegen. Nee, want hij had, uh, in de zweerderij Heftal... werd, werd uh, een, uh, constructiewerk gedaan natuurlijk. Hij heeft pompen geslagen. Ja, laswerk. Ja. Nee, een echte vakman. Ook oh, zie je werk dus. Ik zie ja. je werk. Maar ja, dat is, te dat is tegenwoordig... Uh, wordt het allemaal, uh, wat zou ik zeggen... In Marginal. de fabriek al gemaakt. Dus machinaal. Dus dat, dat was... Uh, dat zou een veel te dure oplossing zijn als dat nu nog met de hand zou moeten uh, maar eigen denk, moet worden. Maar een gedenkwaardige man. Ja, absoluut. Ja. Toch iemand om uh, erg trots op te zijn. Ja. Ja, daar denk ik met plezier aan terug. Ja. En de rest van de familie? Je moeder? Want daar dat hebben we eigenlijk ook. nooit over gehad. Nee. Ja, die, de vrouwen in Zandvoort, denk ik in het algemeen, die, die staan nooit zo uh, in de belangstelling ja, je, je, moeder was de ook een, je moeder was ook een echte Zandvoortse, ja. Maria Zwemmer. Nee, mijn moeder was een Keesman. Oh, een Keesman. Mijn, oom, mijn oma, de ja? vrouw van Dorsman, dat was een Zwemmer. Ja. Oké. Okay. Maar jou, jouw moeder, uh, een echte Zandvoortse? Ja. Het was een dochter van Keesman en die had een schildersbedrijf in de Jan Steenstraat. Op de hoek. Ja, ja. En die heeft ook verteld, veel verteld over het verleden van Zandvoort. Uh, ja. Dat gebeurt in de loop der jaren. Ja. Ja, maar, ja dat, dat is allemaal. Dat is zoveel. Ik, ik, ik, ik zou het niet op kunnen noemen, zo 1, 2, 3. Maar je hebt een mooie tijd in Zandvoort. Ik heb een mooie, hele avontuurlijke. fijne jeugd gehad in Zandvoort. Absoluut. Nog vrienden van toen? Ja, nog steeds. Noem maar eens een paar. er was steeds wat minder natuurlijk, maar ja. Ja, we worden ouder. Ja. Maar wat waren je vaste vrienden? Mijn vaste vrienden? Ja, in de tijd van de Mullah-school natuurlijk vrienden van de, van de Mullo En die komen we toen af en toe nog tegen. En een Hans Tump en een... een en, en nu zijn dat weer, uh, weer andere mensen intussen, omdat ik die weer wat vaker tegenkom. En dat kan zijn een, een, een, een, een collega, wat een vriend is geworden op een gegeven moment. Zoals een Hans Molenaar, de vader van Robin van Club 10. Uh, ja, Sjaak overpeld, omdat hij ja, weer aan de overkant bij mij zit. En dat ik hem zo in de loop der tijd, uh, dat we elkaar uh, ontbeter hebben leren kennen. Ik ken hem dan al heel lang. maar. Nu heel anders. Ja, het is een handje vol. Ja, maar het wordt wel steeds minder. Ja. Dat merk je. We worden ouder daardoor. Absoluut. Maar je conditie is nog goed, je ziet er goed uit. Dank dus je. we gaan gewoon nog heel lang met elkaar door. <laughs> uh, Henk, we komen zo'n beetje aan het uh, eind uh, van het programma. Het was uh, enorm interessant om dit verhaal van jou te horen. Uh, ik denk dat het ook genoten heeft van deze verhalen. En we kunnen ze natuurlijk altijd weer terugluisteren... Uh, vanaf Haast en Dinsdag. Dan staat het op de radio, radio bij uitzending gemist. En dan kan je ook terugluisteren de komende 100 jaar. Want zo lang blijft het erop staan. Ik ben hier buitengewoon erkentelijk. Volgende week, lieve luisteraars dan hebben we hier Harry van Deurzen. vader was drukker... Het was een wegger, of zoals zegt, een potteker. Nou, dat zullen we ook allemaal eventjes horen. <lacht> Het was ook een stroper puur zang... Dus die verhalen die krijgen we straks. Poddek. Een echte poddek. Een <laughs> echte Die verhalen die horen we volgende week. Zaterdag in het programma ZFM. Oud Standvoort. Lieve luisteraars, ik wens u een heel fijn weekend. Ik bedank uh, Daniel Levers voor de regie en de muziek. Graag gedaan. Uh, Daniel, het was geweldig. Fijn je weer hier te hebben. Uh, lieve luisteraars, fijn weekend.